9 uur, net wel met het NOS-journaal. In Venezuela staan op sommige plaatsen lange rijen kiesgerechtigden. die hun stem willen uitbrengen bij de presidentsverkiezingen. De strijd gaat tussen president Chavez, die al 14 jaar aan de macht is. en zijn uitdager Capriles. Chavez belooft zijn kiezers een nog grotere economische rol voor de staat. en meer tegenstand tegen de Verenigde Staten. Capriles wil de strijd aangaan met corruptie. en hij wil meer privé-investeringen. en minder staatsbemoeienis. Verder wil hij stoppen met de praktisch gratis olie ter waarde van miljarden... die wordt gegeven aan landen als Cuba. De opkomst bij de verkiezingen is hoog onder de 19 miljoen kiesgerechtigden. In de afgelopen maanden is meer geweld tegen politieagenten gemeld. Dat schrijft de website geweldtegenpolitie.nl. De website heeft een inventarisatie gemaakt van de officiële persberichten van de afgelopen zes maanden. In die periode zijn er meer dan 980 incidenten gemeld. In het derde kwartaal waren er ruim 170 meldingen meer dan in het tweede kwartaal. Het geweld loopt uiteen van bedreiging tot poging tot doodslag. 47 agenten moesten door een arts worden behandeld of zelfs naar het ziekenhuis worden gebracht. De sportieve liefdadigheidsactie Alp Du Zes heeft dit jaar ruim 32 miljoen euro opgebracht, een record. Vorig jaar werd 20 miljoen opgehaald. Het geld is bestemd voor onderzoek naar kanker. Het is de zesde keer op rij dat Alp Du Zes veel meer opbrengt dan de voorgaande editie. De ruim 8000 deelnemers fietsten of liepen de Franse wielerberg Alp Du West maximaal zes keer op en af. Volgend jaar is er in Nederland ook een kinderversie, de Alp du Kids. En daaraan doen zeker 660 basisscholen mee. Naast een sportieve prestatie is er ook een lespakket over kanker. Het weer vanavond en vannacht droog, overwegend helder. Vannacht is, het, is er in het binnenland vorst aan de grond. Morgenochtend is het mistig, daarna vooral zonnig. Met in het zuiden tegen de avond wat lichte regen. Het wordt rond 14 graden. Dit was het NOS-journaal.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 De sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden Lammerschans van 16.33 uur 33, vertrekt vandaag van spoor 14C. Maar nu eerst spullen, spullen, heel veel spullen. Of nee, we moeten eigenlijk zeggen Curiosa. En hoe blij men wordt van die Curiosa. Gisteren was het Nationale Kringloopdag. En dat komt ontzettend goed uit, want we hebben vanavond een curiosa-expert die oog heeft. En dat moet je natuurlijk hebben. Oog. Natuurlijk, ja. Want je gaat niet zomaar alle oude rotzooi opkopen. Nee, je moet echt oog hebben wat nou nog goed is, wat te gebruiken is... wat van smaak is, van stijl is, bijzonder is. En ze weet precies waar ze op moet letten en ze weet ook precies waar ze moet zijn... Ze doet dat niet alleen overigens, ze doet dat samen met een vriendin. Ze zijn allebei gepensioneerd, ze behoren allebei tot een soort, soort moderne ouderen... bij wie je, als ze praten, onmiddellijk hun leeftijd vergeet. Maria de Haan, zo heet onze hoofdpersoon van vanavond. Vroeger was ze bloemist en ze is nu pas 75, dus ze wil toch nu graag nog iets te doen hebben. Dus, curioza. Curious. Maar ze doet nog veel meer dan Curiosa. En wat ze doet, dat weet Corinne van der Hoeven. Zij trok met haar op met Maria de Haan en zij bekeek Curiosa. Ze kocht samen met haar Curiosa, sprak haar over vroeger. Kortom, ze maakte een portret van Maria de Haan in Pluk de Dag. Als je door de straten van Amsterdam loopt kan het gebeuren dat je in een huis passeert... waar op de ramen een ladder, een fles wijn en een glas zijn geschilderd. Het is de etalage van het huis van de 75-jarige Maria de Haan. Die is leuk. Hier houdt ze twee maal per jaar open dagen... waarin ze oude tweedehandspullen verkoopt... samen met vriendin Lammy Snoeken. Uh, die boei. bent u de eigenaar, meneer. Ja. Van die boei daar. Ja, die boei, ja. Die rood-wit. Uh, en die groene. En die groene? Ja, klopt. En wat moet die kosten? 45 euro per stuk. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja? Ik ja. weet genoeg. Dat is goed. <laughs> Maskers, pottenpannen, servies, glaswerk... speelgoedvogelkooien, lapjes en kettingen. Curiosa die ze overal en nergens vandaan halen. Twee hele etages worden in die weekenden... dan omgetoverd tot een sprookjesachtig decor. Ik kwam er langs, liep er even binnen en ontdekte er een magische wereld. Maria de Haan leidt ons binnen. Wat is er vandaag gebeurd? We houden twee keer per jaar een uh, verkoop... en dan doen we twee weken achter elkaar. En dan hebben we het hele jaar de tijd om onze spullen te verzamelen... En waar komen die vandaan? Die ik kom, uh, nou, We gaan ook wel eens in één een keer naar Roemenië geweest. Maar meestal gaan we naar Frankrijk. Er zijn altijd feestreisjes voor ons. En met wie nee, doe je dat? Ik doe het samen met Lommie. Uh, dat is de, de vrouw met de grijze korte haartjes. <laughs> ja. nou, dat is een vriendin? Ja, ja. We kennen elkaar nog van vroeger, vanuit de bloemen, van de veiling. Dat we elkaar ontdekt hadden, omdat... Ja, af van elkaar. Hallo. Hallo. hey dat we een leuke, leuke spullen we op onze Kaira hadden. Dat is, nou, op die manier zijn we uh, bevriend geraakt. En zij had toen in Dordt een, uh, een galerie. En ze deed tweedehand, zoals zij deze spullen noemt. Ik denk ook een hele mooie naam daarvoor. Dat is ze in feite. Nou, dan zagen we elkaar elke woensgroep de veiling. Zo is onze vriendschap ontstaan. Hoe lang is die vriendschap? Ja. Nou ja, goed. Ik weet niet, van twintig jaar of zo, of jaar misschien dat wel kan ik kennen. Waarom vind je dit nou zo'n mooi werk? Uh, ik hou van die spullen waar een leven aan zit, eigenlijk. En soms kom je ook op een markt en dan zie je bij een kraam... Ja, dat zie je, dat is een boedel. Dan is er een doosje met de knopen en de spelden en. Soms, dat is het aanrechtkastje van oma, het naaidoosje. Dan zie je, er is een oude dame dood gegaan. Soms zelfs de brieven en de foto's. en Dat vind ik dan heel aandoenlijk en eigenlijk ook een beetje genant. Dat vind ik mooi aan. En bovendien komen wij nu op plaatsen in Frankrijk waar je normaal niet komt. Daar heb je niks te zoeken. En nu kom je in die dorpen ook. En dan zie je die mooie oude moestuinen en... Ja, we zijn natuurlijk allebei bloemist en we hebben allebei iets uh, ook daarmee. En je ziet de bermen die prachtig zijn. En, uh, het is een combinatie. Ik denk, juist omdat we bloemist zijn geweest, uh, beleef je er heel veel aan. Nou ja, en zie wat er aan mooie vazen en potten zijn gemaakt. Het meeste heeft ze bovenstaan natuurlijk. Je komt hier vaker? Ik kom, ik kom hier ieder jaar, twee keer per jaar. Ik laat me altijd verleiden, ja. Ik vind het ook echt heel bijzonder wat ze heeft zo sfeervol, smaakvol. Die hebben we gekocht. Het zijn eigenlijk allemaal prullen. Het zijn eigenlijk nooit dingen die, die ik nou zo vreselijk... Of, sowieso al niet nodig heb. En Eigenlijk, nou, in een soort... Dat, dat ding wat daar... Is. Wat zag je, Maria? Ja. Oh, dat doe ik. Dat doe ik. Dat doe ik. Dat is dat niet heel duur? Dit vind ik helemaal niet heel duur. En dat, ik hou erg van die glazen fase. Um, ja, wat heb ik gekocht? Een tafeltje. En nu koop ik een lapje, waarvan ik denk, wat ga ik dan met dat lapje doen? Maar dan val ik gewoon voor dat lapje. En dat, dat plaatje. Het, zijn altijd van die, alles, het is altijd mooi van kleur, vind ik. En, uh, Want u ja. heeft nou is in uw hand ja, een blauw, klein blauw, mooi ja, blauw pannetje. prachtig blauw pannetje. Maar het is nou niet zo dat ik enorm een blauw pannetje nodig heb. <laughs> het is zelfs een blauw pannetje met een goud randje. Dat is toch edel. En de prijs? Um, ik denk dat deze 15 euro is. Dat ja. vind ik ook te doen, hè? Het is allemaal te doen. Uh, ik heb gekocht een tafel, een staaltafel en vriendertjes en uh, stoffen voor de kleding te maken. En dan. Uh, en dat maak je zelf? Ja, ja. ja. ja. Oh, en, en uh, de Picnic uh, Set van Engeland. Ja, ja, ja. De eerste plastic gemaakt. Ja, super mooi. En hoe kwam je nou op het idee om hier naartoe te gaan? Hoe wist je het? Uh, ik heb uh, een artikel uh, gevonden in uh, Grazia oh, nee. Casa, in een Italiaanse magazine. Want jij bent Italiaan van huis. Ja. Uit. ja. ja. I was like, oh, ik moet vinden de... Waar het vandaan het huis? Ja, ja. Oké, dat stond er niet bij. Nee. En hoe kwam je daarachter? Uh, I was just passing by here, yes. by bike. And I saw an old lady seeing through the window. Yeah? And I was like, maybe that is the house of Maria de Haas. <laughs> Let me ask. <laughs> and then, like, through the window, I said like, is the open house and then she said yes and then i straight away jumped in the house like oh my god oh my god this is the house this is the house i couldn't believe it and and since then i was echt blij you were so happy yeah super happy, happy. like yes eindelijk the open dag is klaar. Een drukke ochtend is het daar in Amsterdam met heel veel bezoekers. Ik kijk om me heen. Het wemelt van de meest uiteenlopende mensen. Jong, oud, juppen en jagers. Zowel beneden als boven vind ik er de meest bijzondere dingen. Een oude cellokist, originele spakenburgse kleding... en een antiek hobbelpaardje, om er wat te noemen. Het vergt een talent om deze bijzondere stukken te bemachtigen. En Lammy legt uit... Hoe dat in zijn werk gaat, er is bijvoorbeeld één markt in Frankrijk, daar moet je heel snel handelen. Dat gaat om acht uur precies open. Niemand mag eerder uitpakken. Het tijd om erover na te denken: doe ik het wel, doe ik het niet, heb je het bijna niet. Als het goed is, moet je ja zeggen kopen, betalen en doorlopen. Want als je denkt van nou, ik ga over Jutje nog even kijken, is het meestal weg. En, maar dan zie je dus ook meteen, dat wil ik. Dat wil ik. Ik heb pas geleden iets gekocht. Er was een, een bus, die stond erachter aan de zijkant. Aan de zijkant stond een mooi kastje. Daar was iemand over aan het onderhandelen. En ik zag, achter een ander kastje, door de achterdeur, zag ik een groen kastje. Dus ik zei tegen iemand, dat groene kastje, achter die andere, wat kost die? Ik heb zo globaal even gekeken, niet eens van binnen gezien. Gelijk gekocht. Hij zegt, ik had hem wel vier keer kunnen verkopen. Dus, uh, dus, dus je moet heel snel zijn. En, dus en dan is het om één uur afgelopen. En dan moet je als de bliksem alles bij elkaar uh, sjouwen. Want anders dan, uh, ja, dan ben je te laat. Maar dat is dus wel knap. Want dan moeten ja. jullie dus die kasten in die auto laten. Ja. En soms krijg ik een handelaar zover dat ik zeg, ik wil hem wel. Maar dan moet jij hem naar de auto brengen. En dan spelen we het oude wijfje natuurlijk. Dat kan ik niet meer, zeg ik dan. Dus, en dat lukt wel eens. Want hoe oud ben jij? Ik ben 69. Nog net. En zij 75. Ja, ook nog. Wij zijn bijna in, zijn in dezelfde maand jarig. Ja, ik word 70 en zij wordt 76. Werken. Rudy is er. Ze heeft een dagje vrij. Hey! Ja! Wij gaan net met dieren naar het verjaardaghuis. Ja. Nou, het lijkt alsof je heel Amsterdam kent. Het zeggen mijn kleindochter. <laughs> Jij kent ook iedereen. En dan is er elke week voor Maria ook nog haar wekelijkse uitstapje met haar grote groene bus naar de kinderboerderij. Hier worden samen met vriendin Christine twee konijnen, zes cavia's en soms ook kippen opgehaald. Om ze vervolgens te laten vertroetelen door demente ouderen in het bejaardenhuis. Hi. Maar dit is, deze cavia heeft wel het ja, hoogste aaibaarheidsgehalte van alle cavia's van de kinderboerderij. Iedereen houdt van bonbon. Nee, maar ik, ik vond beestjes altijd leuk. En als de andere mensen kwamen, dan, dan zei mijn vader altijd: Vindt u het erg als we u buiten de deur zetten? En dan zeiden ze: Nee, maar ik vind het niet echt leuk. Nee. Ja. Ja. En hoe oud bent u nu? Nou, ik ben nu toch wel voor de twintig. Ja. En, ja, en dan was mijn. En, en ik, was, ik was altijd dol met die beestjes. Nou, kom maar. Kom maar. Ja, ja. Ze hebben hè? Ja. Ja, hoor, kom jij maar weer. Kom maar, lekker. Ja, ja mag. Mag, mag hoor. Geniet ervan. Zeker. Zeker. Oh, ja. Van ja. jou. Ja. Maar het is jouw idee geweest ooit, toch? Nou, ik ja, het niet. Nee, ik, uh, en, en ik kwam op de ik kinderboerderij voor, uh, om te helpen als vrijwilliger bij de zomeractieve, vakantieactiviteiten. En toen hoorde ik daar dat ze dit deden. En dat ze eigenlijk altijd wel behoefte hadden aan meer vrijwilligers om dat te doen. En ik zeg altijd, kleine kindertjes aaibare dieren en muziek, dat is voor dementerende, daar zie je iets gebeuren. En, uh, en toen heb ik Maria erbij gevraagd, Dat het grootste probleem is het vervoer. Uh, de kinderboerderij zelf heeft geen auto. Uh, ja, en de, de verzorgingshuizen vaak ook niet of ze moeten het delen met zoveel uh, verschillende afdelingen. En dat wilde ze? En, toen, en Maria, ik heb natuurlijk altijd samengewerkt in de Hortus. En, uh, ja, Hortus, spartanig ja, vlakbij Artus? Vlakbij Artus. En ik wist dat Maria het ook leuk vond om uh, toch wel weer wat te doen. En uh, ja, ja, dus uh, toen heb ik haar gevraagd. En uh, ja, ze zijn en, gelukkig... Hoe, ja, hoe lang doen jullie dit nu? Twee jaar natuurlijk, dus, inmiddels. Zoiets. Ja. Maar ik ken Maria natuurlijk vanaf uh, 1995 of zo. Ik heb haar leren kennen in de Hortus. Dus, ja. beschrijft eens? Dus? Nou, heel uh, energiek. Heel onafhankelijk. Je merkt dat ze altijd haar ja, eigen baas is geweest. Ik denk dat ze nooit onder iemand zou kunnen werken. Heel uitgesproken in haar meningen. Ook wel snel soms, maar dat weet ze ook. Ja, wij kunnen het goed vinden. We zijn totaal verschillende mensen. Dat je Zij is heel uh, ja, extravert en ik ben introvert. Maar misschien dat het daarom wel zo goed gaat. Ik ja. kende haar ook al toen ze de bloemenzaak in de Cornelis Schuit in Amsterdam had. Nee. nee. Ik hoorde dus dat ze bereid was om de hortes uh, ja, te komen helpen voor de winkel. En dat heeft ze ook gedaan? Ik was daar toen al bezig met de winkel. En toen ben ik uh, naar de Cornelis Schuit gegaan, want de winkel was er nog net. En toen zag ik de winkel. Ja, en toen dacht ik, nou iemand die dit neer kan zetten, was zo mooi. een je mis dan? Ja. Er zit geen concept aan te grond. Heel veel mensen hebben een... Uh, ja, dat, zei, dat zijn stylisten. Dat zie je in de bladen, dat zie je overal. Maar dit was zo eigen, origineel. Ik dacht, ja, dat zou fantastisch zijn voor Noortus. En dat is ook, weet je... Want mensen zeiden wel schokkens team, Ja, het was toch jouw winkeltje eigenlijk? Ik dus zei, ja, maar het gaat om de winkel. Ik wil gewoon iets moois neerzetten. En dat kan Maria. Wat Maria kan, kan ik niet. En uh, nou, dat is ook wel gebleken. Maar natuurlijk een heel origineel iemand. En, uh... en ook al bijna 76. Ja, dat zou je wel eens vergeten. Maria is zo iemand bij wie ik nooit aan leeftijd denk. Dat heb je met sommige mensen. Ze is jong van geest. En natuurlijk ook in haar hele doen en laten. Dus dat, dat, dat speelt geen enkele rol in ons contact. Nee. Ik, ik help er ook ieder, uh, iedere keer. Eén uh, keer in het voorjaar, één keer in, uh, in het najaar. En dan halen we de hele benedenverdieping leeg. En dan zetten we spullen in de auto, de banken, met Lammy samen ook. En dan roepen we, nou Maria, uh, tijd hier, nou, dit is een keer verkoopt of zo. <laughs> Want dat hebben we nu tachtig keer in de auto gezet. En dan, uh, ja, dan wordt de hele benedenverdieping wordt, uh, natuurlijk anders ingericht. En dat moet ook wel iedere keer weer anders eruit zien. Dat kan en, in de boekenkast gaat er dan uit? Alles, ja. Het schilderij, alles wordt van de moeder gehaald. En voor twee weekenden. Voor twee weekenden. En dan daarna kom ik weer en dan gaan we alles weer binnendagen. Maria als derde kind in het gezin geboren werd... en haar moeder na tien dagen overleed aan trombose... kwam er een kinderloze tante in huis die haar enorm verwende. Dat duurde maar acht jaar. En toen vertrok die tante weer om haar eigen zieke moeder te gaan verzorgen. Maria bleef achter met haar zeer gelovige vader... die zijn verlies niet kon verwerken en ook nooit meer hertrouwd is. Toen ze twintig was... Moest ze aan haar vader vertellen dat ze zwanger was van een Delfse student. Het is natuurlijk een vreselijke ramp. Ik heb, geloof ik, op maar vier of vijf maanden daarna het pas verteld. Maar hoe reageerde die? Ja, Weet je ja, dat? het nog... enige. Ja, dat is natuurlijk helemaal. een, een godschande. Hè? En. Uh... Nou ja, goed. Het enige wat je kon doen was ook inderdaad trouwen. Er was geen, geen, geen, uh, geen andere mogelijkheid. Ja, goed, je was natuurlijk helemaal niet uh, een rap voor kinderen. Maar ik ben toch altijd ontzettend blij dat hij er is. Ja, ja. Maar het heeft natuurlijk je hele ja, je, je, je toekomst veranderd. Ik zou nog eventueel Wageningen tuin landschap gaan doen. Maar ja, goed, dat was natuurlijk geen... Uh, dat kon ik echt aan haar fluiten. Maar... Ja, ik ben echt gaan werken toen, toen ik van school kwam. Je hebt slechts één jaar met die vader gewoond. Ja, ja. We hebben altijd wel een leuke contact gehouden. Meneer had een verjaardag en ik ging me altijd... Want hij studeerde nog in Delft. Uh, ging ik naar Delft brengen en dan... Uh... Ja. Nou ja, ik heb dus een jaar ben ik daar gebleven vanuit Delft. We woonden toen in één kamer in Delft met een soort tuintje. En uh, ging ik aan naar Amsterdam om een beetje geld te verdienen. Want het helpt natuurlijk helemaal geen geld. Dan deed ik met, ging ik met de kinderwagen in de trein. En, en, nou, en waar ik werkte, werd Bas in de kinderwagen aan de bom vastgezet. Ja, ja nee. Ach, maar weet je, dit is deed het gewoon. Dan dacht je van hier bijna. En, allee, op. Ik zeg altijd, we zijn als kinderen getrouwd en als kinderen elkaar uh, gegaan. Nou ja, was, ik werkte echt, maar dan werd het zo slecht betaald. Dus ik had echt twee gulden per dag nodig om met Bas daarvan te leven. En uh, toen dacht ik, ja goed, ik, uh, ik pik gewoon een gulden. Dan uh, heb ik net dat, dat, dat, dat hapje eten wel vanavond, ja. Maar ik had er ook helemaal geen voeging over. Ik dacht, dan moeten ze maar meer betalen. Ja. En het was natuurlijk ook hartstikke moeilijk om in die tijd... al woonruimte te vinden met een vrouw met een kind alleen. Dat wilde niemand hebben. Ik weet wel dat ik dan wel eens geen uh, geld had om die huur te betalen. Maar kwamen we uit school en dacht ik... Oh, het was bij een vrouw, dat, ze had ook een huis in Laren En ze was er altijd op donderdag. Maar dan dacht ik, oh god, ik heb dat huur niet. Dan ging ik net zo lang tot naar het zonnepark met Bas. Tot, dan zei ik, Bas, we gaan nog lekker in naar het zonnepark. En dan uh, <coughs> tot zij weer naar Laren vertrokken was. Je, hoeft je niet te betalen. Nee, ja. nee, nee. Ja. Ja. Maar ja. Dat je is je een andere weet. tijd dan nu. Maar toch niet dat je daar nou zo vreselijk over in zat, nee. Maar je bent dus ook niet een mens die zich zwaar zorgen maakt om dingen? Nou, ik kan wel eens een beetje gestrest zijn. Ja, dat kan ik toch ook wel, ja. Maar om zulke dingen denk ik niet, nee. Maria had de opleiding gedaan aan de middelbare tuinbouwschool in Alsmier. Daarna heeft ze nog vele baantjes gehad... Onder andere een crash en heeft ze ook meerdere tuinen ontworpen. Dat zette echter geen zoden aan de dijk. En ze besloot dan toch maar bloemist te worden. En toen kwam er een bloemenzaak beschikbaar in de Schuitstraat in Amsterdam. Waar ze haar plannen kon gaan realiseren. Maar hoe ging ze dat betalen? Ik dacht, nou... Eh... Ik begin dan toch maar aan de bloemenwinkel, terwijl ik gezoor had dat ik helemaal geen middenstander wilde worden. Maar dat was eigenlijk een gat in de markt. Maar uh, hoe kon je dat kopen? Had je geld? Nou, ik had helemaal geen geld, nee. Maar hoe dan? Um, het het gekke was dat um, ik moest een goedwil betalen aan die vrouw. En uh, op een gegeven moment was dat pand te koop. En die, de, uh, de vrouw die toen in dat pand zat wilde natuurlijk heel graag kopen, maar zij wilde ook wel van die winkel af. En toen heb ik haar een brief geschreven van dat ik haar wel niet goed wil komen betalen, maar als ik het eh, pand niet kon kopen, dan was ik eh, ja, afhankelijk van allerlei huurverhogingen, dan zou ik waarschijnlijk mijn plan daar niet slagen. En eh, als ik het pand zou kopen, zou ik daar in ieder geval, zou verzekerd zijn dat ik uh, uh, van een x-bedrag per maand. En, en daar is zij gek genoeg op ingevlogen. Terwijl ze dus heel zakelijk was. Maar dat was een brief die je zelf had ja, gesteld. Ja, ja. Dus niet met hulp van... Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nou goed, op, ja, dat mocht toen. Dus toen heb ik aan alle kanten geld geleend. Dus van die echtgenoot, van een tante. Uh, ik, uh, Bas had een vriendje en die man, die vader was mee ook zitten. te willen. Die had ook regel voor je bij de west van utrecht die hebben toen een. Of mijn, nee, bij de nationale Nederlanden. Daar hebben ze een, een hypotheek gegeven. En toen kon ik het net redden. En dan moest ik per maand. Moest ik haar. die goed veel afbetalen. Dus dat ging goed. Maar. En ik. Ja. Nou, toen, Wat ik, was dat dan voor bedrag? Kan je dat zeggen? Of, ik geloof 30.000 gulden was toen voor mij een idiot bedrag. En ik had de eerste dag iets van. Ik had 500 gulden. En de eerste dag had ik dat ook omgezet. Ik begon in mei en mei is altijd een maand dat je er dus is geen, geen vlees, geen vis. Er zijn er geen zomerbloemen. De voorjaarsbloemen zijn een beetje. Dus het zijn ideale aanvullingen op de bloemen die er dan zijn. Over welk jaar heb ik het nu? Ik ben in 71 begonnen. Ja, met boeketten te maken, iets wat ik nu bijna niet meer kan voorstellen. Toen was dat heel bijzonder. Dat, ja, dat had niemand. Ook het soort bloemen. Dus eigenlijk na twee weken had ik al meteen publiciteit. Ik weet niet bij God niet meer wat voor krant Maar het ging eigenlijk vrij goed. We hadden bloemen en daar maakten we iets van. En verder geen poespas, weet je. Ik heb ook in de, in de, in de ingebracht. En ja, vroeger had je een er was één grote bos draad. En dan zaten dan allemaal die bloemen aan. En dan op watjes gezet en zo. Maar dat deed ik allemaal niet. Ik maakte gewoon een bosje uit de hand. We hadden gewoon onze eigen stijl en dat werd heel erg gewaardeerd. Onze eigen stijl en uh, dat week enorm af van de toen maakten. Nou, die, die bloemenwinkel is goed gegaan. We hebben uh, toen het Amstel Hotel we als klant gekregen. Ze hadden het het zenuwenwerk, want toen moest alles op tijd... En men kwam ik met de bloemen, zat de koningin al aan tafel. <laughs> en, en, well, ik had zo'n eend en dan onderweg vielen al die vazen weer om. Het was altijd, <laughs> en dan ze, zijn de bloemen onderweg? Zeg ik, ja, we zijn onderweg en dan was ik gewoon nog in de winkel. Maar weet je, het is echt heel erg werk. En dat bleef nou, het eigenlijk? Nou ja, maar weet je, ik kon daar nou wel een potje breken... Ja, dan, dan kwam ik met de bloemen aan en dan stond de directeur aan. Dat was eigenlijk best wel een aardige man. Stond er aan de deur en dan zei ik: Sla me maar, sla me maar. En dan moest hij ook in lachen. Ja, dan ik: Geef die bloemen maar, ik zet wel gauw het af, ja. nee. En dan verdiende je natuurlijk ook reden Ja, wel. Ja, hè? ja. Dat ja, ja. Toen was het ja, ja, hotel ja, is natuurlijk niet het ja, moeilijkste. Tot de crisis kwam en toen. ja... En toen heb ik bedongen. Ik zei, nou goed, ik kan me heel goed voorstellen dat je dat niet meer kunnen permitteren. Maar ik heb gewoon een hoeveelheid mensen in dienst. En ik kan niet van de ene op de dag op de andere zeggen, jongens, want je, die winkel lijkt er wel onder, hoor, als je dan klus hebt. Dus dan heb ik alleen nog de tafelfistering gedaan. Maar, oké, okay. ja... En hoe lang heb je die zaak gehad? Uh, ik geloof iets van 28 jaar of zo. Even kijken. Ja, zoiets. Dus dat was jouw ja. werk? Ja, is mijn werk geworden. Ik, werk wat ik, ik... Ik wilde dus niet middenstanden. Maar Ik heb er echt nooit spijt van gehad. Ik heb een, leuke, een hele leuke tijd gehad. Het is een hele mooie Weet je wat ze kosten? paar keer per jaar rukte ik uit. Ja. En dan ging ik al die potbakkerijen af en kocht ik daar potten. En als ik dan terugkwam, um, dan uh, zat die bus helemaal vol. En zo is eigenlijk begonnen wat ik dan nu doe. Uh, ging ik markten af en dan kocht ik de oude tuinvazen. Gekke oude spullen die ik vond. Uh, en die stonden altijd in mijn winkel, want die waren meestal niet te koop. Hadden mensen er altijd ontzettend de pest over in. Maar dat, ja, zo heb ik het eigenlijk een beetje opgebouwd ook. Toen ik ermee ophield dacht ik: Nou jongens, dit ga ik gewoon verder doen. Dat lijkt me gewoon. Ik heb al mijn hele leven al belangstelling gehad voor rare oude Muziek. Laten we het nu even kijken. Half acht, ja. maandagochtend. Ja. En daar zie ik de grote auto staan. Ja, zeker. Waar jullie uh, door Europa mee touren. Even kijken wat Tante Tom zegt. Hou links aan. Daarna gaat de snelweg op. Ja, dat is waar je op zit. En daarna gaan we... Naar Middelburg, naar de markt. Maar nou, er zijn toch niet zoveel dames van jouw leeftijd die in zo'n autorij als deze, Nee, ik? ik? ook niet, nee. <laughs> nee. Nou, het was wel grappig toen ik deze kocht. Toen de ik ook tegen die verkoop. Het is wel belachelijk dat zo'n oud wijf nog zo'n grote bus komt. Nou, zei die, ik heb nog net een oude. Die gebruiken hem dan als camper of zo. Maar die uh, zit ook nog in die bus te knallen. De eerste keer dat de winkel gesloten was, toen stond ik op Utrecht en had ik al een heleboel spullen uit de winkel en zo. Toen kwam het toevallig een soort mensen wat mij van de winkel kende. Nou, ik zei, ze zei, hoe staat u nu hier? Maar ze van het andere woord, dat is dus ook een degradatie. Nee. Eerst in een mooie, chique zaak en daarna op de Rommelmarkt. Ja. Maar goed, maar, weet je, toen heb ik op een gegeven moment ook... Je gaat gewoon vanuit huis doen. Dat is veel leuker. Dan heb je je eigen atmosfeer, je, je eigen omgeving. En het is wel heel veel werk. moet Je het hele huis licht behalen. Het is eigenlijk gewoon het leukste. Want hoeveel mensen kennen jullie die er dan ook komen? Want ik heb ik... bestand en ik stuur meestal 400 uitnodigingen. 400? Ja. Vooral de eerste dag is het natuurlijk het drukste. Want iedereen wil de eerste keurs hebben. En, en nou ja, goed, dan uh, in de loop van het weekend... Uh, ja, dan ja, ja, lopen ze nog een beetje lopen ze wel binnen. Ja. Nee. Welkom in Middelburg. staat er. Ja. Nou, Kijk hoe laat het is. Tien voor half elf. Ja, het is geen tijd om aan te komen op een markt. Dus grote stukken zijn er al uit, Maria. Mooi. Grote stukken zijn er. Ja. Ja, het is een heel klein stadje. Oh, want ik ben zo binnen was. Ik vind het al heel post leuk. En wat is een, een laatste prijs voor de boeien? Die groene. Uh... Samen met de pot. <laughs> ja. 45. Dat zei we net. Al. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, die mag voor 40 hoor. Oh. Ik kan de boeien in. Ja, die vond ik wel heel erg ja. leuk. Ik dacht ik heb een winkel aan de haven, dus.. Uh... De boei is voor mij, maar ik ben iets te kremterig. Ja hoor, dank u wel. U bent met z'n tweeën, dus je boer moet even met z'n tweeën dragen. Dus de bus vlakbij. Oh, dat is helemaal goed. Nou, echt een mooi ding. Oh nee, hij valt mee. Maar de olifant is niet in jouw prijsklasse? Nee, er nee. staat er een prijs Nee, dat 120. dacht ik al. Maar hij is heel erg leuk. Hij is door. heel erg Ja, hij is prachtig. Gaan we even verder kijken. Hoeveel gaat het, gaat het er straks bij jou nou, uit? Ik denk 150 of zo. 150. En je hebt hem dan gekocht voor 90. 90? En dan heb je... Normaal doen we alles zeker. Vroeger deed ik altijd alles drie dubbel, maar dat kan gewoon niet meer. Nu uh, twee dubbel of een beetje minder of zo, ja. En als hij dan na twee, drie jaar erop staat? Dan... Oh ja, dan doe ik hem wel zo'n eigen geld weg of zo, weet je, ja. Maar dit staat er niet zo lang, denk ik, hoor. <laughs> dan denk ik, nou, ik vind het toch leuk om ze in de collectie te hebben. Dan hoef ik er niet zoveel uh, op, te, op te verdienen. Of enfin, verdienen, wat is verdienen? Maar nee, eh, dan, dan, dan pept het je, je, je, je collectie op. Dat is heel belangrijk. Het is toch een soort hobby van jullie beiden, toch? Alleen maar hobby. Toch? Als je ervan moet leven, dan waren we al gestorven. Ja. Dat is vooruit. Gaat ja, niet rollen. Kijk, als ja. je het voor jezelf koopt en je vindt het mooi, dan is het niet te duur. En dan zeg je niet, ik hou het zelf. Nee, nee, nee, nee, dat ga ik niet meer doen. Van... Je hebt al genoeg. Ja, nee, ik, ik ben gewoon helemaal tevreden met wat ik heb. Ik hoef niet meer. Ik koop nog eens een boek of een stuk muziek, maar dat is het gewoon. En ik heb natuurlijk heel veel spullen om me heen... waar ik altijd nog een kan kijken, want die mogen allemaal weg. Dus... Ja, nee. Mijn uitgangspunt is nooit zaken doen geweest. Dus als het... Ik koop dingen die ik leuk vind. Als de mensen het leuk vinden, is het oké. Okay. Zo niet, dan is het jammer. En zo doe ik dit eigenlijk ook. Ja, goed, het grootste deel van de bezigheden is om het leven leuker te maken natuurlijk. En wat is daar dan op tegen? De aankoop van de bloemenzaak blijkt een solide investering. Nadat ze haar carrière in de bloemen beëindigt doet Maria haar pand in de verhuur. Het heeft ervoor gezorgd dat ze nu financieel onafhankelijk is. Ik ben een rijke stinker, zoals dat heet. Ja. Daarna kan ze zich dan helemaal storten op het verzamelen van haar tweedehands spullen. Ja, ik, ik vind het echt een ontzettend heerlijk leven. zo. Ja. Maar die enorme tegenstellingen. Maar het is niet iets wat ik ooit nagestreefd heb, want het is ja, toevallig. Het is je overkomen? Ja, of? als ik dat plant niet had kunnen kopen... had ik natuurlijk nooit deze wilde gehad. Had ik ook op een oude gezeten. En Lammy? Als je er echt geld moet, mee moet verdienen... als je kijkt naar, naar de benzinekosten en je moet een hotel hebben en zo... en je voorraad groeit... dat staat te verinteresten. Ik weet niet hoeveel je... Het is een beetje, een beetje extra... Maar ik moet mijn boekhouding nog eens goed nakijken om te weten of ik er nou echt wat aan verdien. En bij jou? Ja, weet je, ik, ik heb gewoon een goed inkomen. Ja, ja. De huur van de dus ja. De Vee, een vette Amsterdam. hap, ja. En ik moet het met mijn oude weetje doen. Maar goed, daar vinden we wel samen een weg in. Hè? Ja. Ja, nou, ja, het is veel leuker om met z'n. Om, om uh, met z'n tweeën op stap te zijn. Is het is te veel leuker dat je samen eet. En, en de hele dag was het heuren, soms ook niet. En alleen al de weg vinden in je eentje. Dat ja. Ja. is ook een gedonder met zo'n tomtom. Ik een enorme bewondering eigenlijk voor de verandering van deze kamers. Hè? Dat is echt fantastisch, vind ik dan. Wat een werk. Wat een werk. Al die boeken eruit. Ja, het, is een soort, het is een soort theater hier, dat vind ik het eigenlijk. Het zou best, zo'n zo uh, toneelstuk kunnen plaatsvinden... Applausmachine. Ja. De het schijnt dat ze achter de voordein dus de te moeten doen en een beetje op de achtergrond. Maar ik ben met dat ding de tuin in gegaan. Nou, hier binnen ervaren ze het helemaal niet als een applausmachine. Ik had me heel iets anders voorgesteld. Ja, ik ook. Dan kan je je voorstellen dat het een enorme teleurstelling was. Al oh, oh, oh, met sprookjes oh. vielen meteen in duigen. En mocht je in Amsterdam ooit langs een raam lopen... met erop een ladder, een fles wijn en een glas... dan weet je, daarachter vind je de open armen van Maria en Lommie. En twee maal, twee weekenden per jaar... Een open deur naar een wonderlijke wereld. Weet je, je, je leeft toch een beetje van... Je, je geniet gewoon van elke dag. Ja. En je denkt wel eens aan de dood, maar ja, ik ga er niet over inzetten. Het zal wel een keer komen denk ik dan, Pluk de dag. <laughs> was een NTR-documentaire gemaakt door Corinne van der Hoeven. Techniek Arno Peters, eindredactie Ottoline Rijks. Een ladder, een fles wijn en een glas. We kijken naar uit en als wij ze zien... dan zullen we binnentreden en rondlopen door het theater van Maria... waarin de geschiedenis ons aanstaart. Een asbakje, vier oude... Antimacassars, een lampenkapje, een pennenbakje. In dit pennenbakje lag een pen. waarmee de een twintigjarige vrouw in 1903 haar verloving verbrak. En toen de verloofde de brief kreeg. die geschreven was met de pen. die in dit pennenbakje lag, wat nu bij Maria de Haan staat. Toen de verloofde die brief las brak zijn hart. Hij liep naar het spoor om zich voor de stoomtrein te werpen. Hij wachtte en hij wachtte. En af en toe dacht hij dat hij de trein in de verte horen fluiten, maar dat was verbeelding. Hij stond daar drie uur, vier uur. En al die tijd hield hij zijn ogen waar het af en toe een traan viel op het spoor gericht. Maar er kwam geen trein. En het werd langzaam donker. Zijn handen werden koud, zijn voeten werden koud. Hij hoorde voetstappen achter zich. Hij draaide zich om en keek in het bezorgde gezicht van zijn vader. Zijn vader legde zijn hand op zijn schouder en zei... Kom maar mee naar huis. Er komt geen trein meer vandaag. Ze staken. Weet je wel... Gans het tranenwerk staat stil als uw machtige arm dat wil. Kom, we gaan naar huis. Gaan we lekker warm bij de kachel zitten. Morgen, als de treinen weer rijden... dan zul jij hier niet meer willen staan. Zijn vader had gelijk. De armen verloofden of zijn verdriet. Hij maakte een glanzende carrière. Hij trouwde een rijke vrouw. En hij was bij tijd en wijle redelijk... Gelukkig dat hij in 1946 op last van de Nederlandse regering... vanwege de rol die hij gespeeld had in de NSB, geëxecuteerd werd. Dat verhaal steeg op uit het pennenbakje van Maria de Haan. Spullen. Spullen. Elk curiozum vertelt zijn verhaal. Laten we eens gaan luisteren naar Tom Waits... met Soldiers Things. Still coats and tablecloths and pattern leather shoes. Station. But the brakes aren't so hot. Neckties and boxing gloves. This jackknife is rusted. You can pound that. Tom Waits, Soldiers Things. Holland Doc hoort stemmen. Drie weken lang ontmoeten wij mensen achter bekende stemmen. Vorige week hadden wij Andy, Hout, Andy Houtkamp te gast. <laughs> over zijn stem en over degene, de, de, de mens achter de stem van Andy Houtkamp. En vandaag de mens achter een stem die heel vaak hele vervelende mededelingen doet: althans, voor treinreizigers dan. Roy Herkens trok op met Tuffy Vos. Dames en heren. De Intercity naar Weert, Roermond, Sittard, Maastricht en heren. Van 20 uur 2 vertrekt over ongeveer 20 minuten. Herhaling. De Intercity naar Weert. Hey, Maastricht en goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Welkom. Ja, hoi. Roy Ekkens. Hoi, Tuffy Vos. Ik hoor het niet direct. Nee. Maar dat normaal gesproken hoor ik je natuurlijk altijd uh, als je uit die uh, speakertjes komt. Dan heb je het over de NS of ja. over je tv-toestel. Ja. Nee, dan uh, heb ik het nu even over de NS. Ja. ja. En Nee, dat klinkt natuurlijk heel anders. Het ja. is een uh, gedesigneerde stem en dit is mijn uh, normale stem. Dames en heren, de sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans... van 16 uur 33, vertrekt vandaag van spoor 14C. Nou, trots is een groot woord, maar weet je, het systeem is heel goed. Wij, wij hebben heel erg lang nagedacht over hoe het moest... Klinken. Ten eerste ben ik natuurlijk gecast daarop. Hè. Ze hebben, zij hebben al het voorwerk gedaan door na te denken van... wat voor soort stem is nu het prettigst of het minst irritant... om dat soort vervelende boodschappen of dat soort uh, omroepen uh, uh, te doen. Nou, dan kom je al ten eerste uit bij een vrouw. En ook een vrouw Waarom eigenlijk? Nou, omdat vrouwen minder uh, irritatie opwekken dan een man. En dan het soort vrouw is... Die moet uh, zachtaardig overkomen. Die moet uh, een prettig geluid hebben. Die moet niet uh, iets hebben wat gaat irriteren. Dus het moet heel neutraal zijn. En dan moet je nog iemand hebben die het vak beheerst. Omdat het werk zelf is vrij uh, langdurig. En je moet zeg maar stamina hebben. Zodat je het volhoudt. Als je op één bepaalde toonhoogte in één bepaald ritme inzet... dat je dat na vijf, zes uur nog hebt. En daar heb je gewoon echt uh, ervaring voor nodig. Nou ja, zo zijn ze uitgekomen bij mij. En toen heb ik het verder doorgezet door uh, te bedenken... van nou, wat voor een klank past hier het beste bij? Nou, er moet gewoon veel lucht in. Op het moment dat je met veel lucht gaat praten... dan klink je al meteen heel vriendelijk en zacht. En dan moet het over alle stations schalmen, Dus er moet volume in. Dan krijg je dus echt een heel ander soort geluid. Het moet iets hoger, omdat het echt moet, uh, meteen moet uh, opvallen. Dus het moet een, een, een bepaalde toon zijn die altijd herkenbaar is... Ja, en, alle, en het moet een bepaald uh, uh, tempo hebben die niet te hoog ligt. Want als je zegt, uh, dames en heren, de trein van Amsterdam komt aan over tien minuten... dan heeft uh, in ieder geval uh, de helft van de mensen op het station de boodschap al gemist. Dus dan kom je uit op dames en heren, de trein naar... en dan krijg je dat ritme. Dus nou ja, zo is het gekomen. Deze stem is geschikt voor radio- en tv-commercials, AV-producties, response tekenfilms en vele andere dingen. Maar wie is dat dan? Oh, dat is Tuffy Vos. Ja, het is Denne voor een rare naam. Ja, dat is een rare naam maar een zaletje staan. Die stem is geschikt voor radio- en tv-commercials, AV-producties, response -systemen. Ach, dat had ik al gezegd. Wilt u? Jong en enthousiast. Of wat ouder. Softzel Of hardcel. Hé, wat zegt ze nou? Kortom, Tuffy Vos ik doe dit natuurlijk vaker. En uh, het, het werkelijke inspreken was maar één dag. Al die verschillende stationnetjes uh, in, uh, in Denlanden? Ja, het zijn er, waren er toen 4,69. Het zijn er nu een aantal bij in de loop der jaren gekomen. Ook uh, buitenlandse stations. Uh, het, wordt, het systeem wordt doorgetrokken naar Duitsland en Polen. Het Pols vond ik nog wel lastig, moet ik zeggen. Nee, dat neemt niet zoveel tijd in beslag. Maar ja, ik ben een pro, hè? Een pro-reeuw. <laughs> ja. Een kop koffie. Ben jij in het dagelijks leven ook zo kalm? Kalm, kalm, kalm, kalm. Nee, kom. nee uh, ja, ik weet het niet. Ik ben niet kalm. Ik ben heel expressief. Ik krijg wel eens mailtjes van uh, ja, mensen die echt denken dat ik daar een, een daily job aan heb, dat ik de hele dag niks anders doe dan al die vertragingen omroepen in alle plaatsen van Nederland. Ik denk van hoe stel je dat dan voor? Dat kan helemaal niet ook. Ik bedoel, dat is niet eens menselijkerwijs niet eens mogelijk. Dus. Uh... Heb je zelf al wel eens ergens op een stationnetje of groter station staan te wachten en dat je jezelf hoorde? <laughs> ja, ik heb wel eens een trein gemist en dat ik mezelf hoorde uh, omroepen dat de trein. Uh naar Antwerpen of Rozendaal of zo, nu vertrekt... waardoor ik dus echt een aansluiting miste en te laat kwam op mijn werk. Ja. Dat ik echt dacht zo van, kk, wijf. Ja. Ja. Ja. En, en, en wat denk je dan als je jezelf hoort? Um, ik vind het nog steeds heel goed. Ja, het is, ik, ik ken mijn stem natuurlijk heel erg goed in allerlei soorten producties. Want dit is uh, maar één soort... Uh, Um, werkgenre, wat ik, wat ik doe... dat is zeg maar het voice response systeem. Dat heb je ook in telefonen van toets en één om verder te gaan. Mm -hmm. Dus dat zijn zeg maar de gecomputeriseerde systemen. Uh, maar ik doe ook uh, e-trainingen, commercials... ik presenteer een radioprogramma. Dus ik, ik weet van binnen tot buiten hoe mijn stem klinkt... in welke hoedanigheid. Mm -hmm. Maar daar, als het dan zo... Uh, ineens uh, om je oren knalt en je loopt daar, dan schrik ik ook nog wel even. en denk ik van, oh, help, dat ben ik. En dan heb ik ook de neiging om om me heen te kijken of mensen me herkennen. Wat dus echt nooit het geval is. Want niemand weet dat. Nee. Dus, uh, ja, dat, dat is wel apart. Ja. Die de, de telefoon telefonen. gaat. Uit. Ja. Ik ben een beetje spiritueel doorgedraaid, kan ik wel zeggen. Um, ik ben uh, ook nog uh, aura-reader en healer. en ik, ik hou me bezig met eenheidsbewustzijn. Daar heb ik ook een school in gehad. Daar was ik directeur van. Die heb ik uh, een half jaar geleden uh, vaarwel gezegd. Omdat ik me echt wilde toeleggen op mijn creativiteit... en een grote school uh, runnen. Dat is... Uh, ja, dat gaat, daar gaat zoveel tijd en energie in zitten. Dat, dat wou ik niet meer. En, um, maar ja, toch kan ik het niet laten. Dus ik geef lessen in reading en, en healing. En ik heb ook een praktijkje. Dus mensen komen bij mij langs. Dus School of Life. Ja, dat was School of Life, ja. En nu, uh, nu heb ik Blueprint of Life. Dat is dus uh, mijn eigen dingetje. Ja, nou doorgedraaid was een grapje, hè. heel was echt een grapje. Ehm... Um, Herhaling. De sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans... van 16.33 uur 33, vertrekt vandaag van spoor 14C. Ik heb van spiritualiteit eh, ook min of meer mijn werk gemaakt. Het staat niet in verhouding qua inkomsten tot mijn stemmenwerk. Maar... Eh, ik heb kennelijk gewoon die polen in me dat ik dat beide leuk vind. Ook qua voeding merk ik dat bij mezelf terug. Ik kan heel gezond eten, maar dus ook genieten van een brownie. Um, en ja, het een sluit het ander niet uit. Ik hou van werken met mijn stem. En het, het is toevallig ook wel bij elkaar gekomen, want ik doe ook uh, sound healings. Dus dan werk ik ook met mijn stem, maar dan spiritueel. Dus dat is zeg maar mijn ultieme brug. Ja. ja. En, ja, wat doe je dan? Um, en, uh, het maken van klanken. En die hebben dan een, een helend effect. En ik ben van plan om uh, binnen nu en een jaar ook meditatie-cd's te maken. Dus dat is ook een mooie uh, brug tussen het, mijn ene en mijn andere wereld. Kun je mij eens eentje laten, laten horen? Ja, die doe ik dan speciaal voor jou, hè? Ja. <laughs> Heel erg vergelijkbaar met een klankschaal. En die heeft maar één klank. En het voordeel van een stem is dat je gewoon. Je kan ook nog een. Je kan van alles doen. Ja. Ik ga nu ja. niet een demonstratie-soundhealing geven. <laughs> Zet de mensen de radio uit. Dus een bepaalde trilling heeft een, een uh, effect op je energieveld. Dus ik kan mijn stem zo gebruiken. dat die, trilling wordt, uh, die frequentie wordt aangetrild. en dat je dus daarmee al een helend effect hebt. En dan heb je ook nog de inhoud van de meditatie, als je zegt ontspan je en ga relaxed liggen, dat je dan daar een enorm effect van hebt. Dus ik, ik ben heel benieuwd naar het resultaat zelf. Ja, misschien moeten NS dan die cd'tjes ook gaan afspelen als de trein is te laat is. Ja, dat zou een leuk idee zijn. Ja. Holland Dok hoort stemmen. Het was een KRO-programma gemaakt door Roy Heerkens. Volgende week dan hebben wij de stem van Rini van den Elzen. En ik weet zeker dat u Rini van den Elzen kent. Uh, u kent hem aan, aan voice-overs van... Uh... Berenburg. Ik mag natuurlijk geen merk noemen nu. Het staat hier wel, het merk. Berenburg. Bij RTL hoor je ook heel vaak, dan zegt hij bijvoorbeeld... Natasha en Willem hebben een huis opnieuw ingericht. Ik weet zeker dat u Rini van den Elzen kent. En volgende week ook de documentaire Barro Blanco. De FMO, Development Bank, dat is een Nederlandse semi-overheidsinstelling... investeert in Barro Blanco, dat is een stuwdam in Panama. Die stuur dan, die levert schone energie op. Die, die, die is goed voor het milieu, goed voor de economie van Panada, Panama ook. Dus. En hij helpt Nederland ook nog, want wij kunnen namelijk wat CO2-emissiepunten aftrekken. Klinkt ingewikkeld, maar het komt erop neer gewoon dat wij hier dan wat meer CO2 mogen lozen... omdat ze daar wat minder lozen. Nou, dat is toch een geweldige deal, lijkt mij, of, of niet soms. Nee, toch niet helemaal. Want die stuurdam, stuurdam die komt op het grondgebied van Indianen. En de lokale bevolking die gaat er ook al niet op vooruit. De dam berokkent enorme schade aan het milieu. De Indianen die blokkeerden eerder dit jaar uit protest de, de, de centrale snelweg van Panama. En het werd een veldslag uiteindelijk. Er vielen doden en gewonden. Maar waarom, vragen wij ons af in deze documentaire, is deze Nederlandse bank in dat project gestapt terwijl andere banken afgehaakt zijn omdat ze geen inspecties ter plaatse mochten doen? Gilles Frenken en Ocke Ornstein gaan op onderzoek uit in Panama. Mocht u dames en heren willen reageren op dit programma, dat kan natuurlijk altijd. Redactie, hollanddoc.nl en op onze site www.hollanddoc.nl slash radio daar is alles terug te luisteren en kunt u een abonnement op de bijlooppost nemen. Zometeen hier op Radio 1 de sport. Maar eerst nog even het journaal van 10 uur. Tot volgende week, luisteraars. Dag.